Het is tien uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. In Hal in Gelderland is de beeldend kunstenaar Henk Peters... op 87-jarige leeftijd overleden. Peters was een van de kunstenaars van de zogenoemde Nulgroep. Een stroming die hij in 1961 oprichtte met Jan Schoonhoven... Armando, Jan Hendriksen en Herman de Vries. De Nulgroep vermengde de schilder- en beeldhouwkunst en gebruikte materialen uit het dagelijks leven... als watten, haren, veren en afwasborstels. De doeken waren vaak zwart-wit. Eind 2011 werd het werk van Peters nog tentoongesteld in het gemeentemuseum in Den Haag. Het parlement in Suriname heeft ingestemd met een megadeal over het winnen van goud. In de overeenkomst staat hoeveel goud er gewonnen mag worden en wat de Surinaamse staat eraan overhoudt. Aan de stemming ging een week van felle discussies vooraf. De staat moet zich inkopen in de winningsbedrijven en sommige parlementariërs vinden het financiële risico te groot. President Bouterser kwam persoonlijk naar het parlement om tegenstanders over te halen. Hij had het verhogen van de goudinkomsten tot een speerpunt van zijn verkiezingscampagne gemaakt. Jaarlijks wordt er voor honderden miljoenen Amerikaanse dollars aan goud door Suriname geëxporteerd. Salam Fayyad is opgestapt als premier van de Palestijnse autoriteit. President Abbas heeft zijn ontslag aanvaard. Abbas en, en Fayyad zouden het niet eens zijn over het te voeren beleid... en over de vraag wie ministers benoemt. Fayyad was sinds 2007 premier en had goede contacten met het Westen. In de strijd om de landstitel heeft Vitesse Averij opgelopen. In kerkrade kwamen de Arnhemmers niet verder dan een gelijkspel... 3-3 tegen rode JC. Vitesse gaf een voorsprong van 3-0 uit handen. De gelijkmaker van Roda viel in de 95e minuut. Bij een overwinning was Vitesse samen met Ajax koploper geworden in de eredivisie. De andere uitslagen zijn Heracles-Groningen 0-2 en NAC-NEC 2-0. De wedstrijd ADO-Den Haag-FC Twente is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen droog met middagzon. Het wordt al maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nog een goede goedenavond. Nog één uurtje langs de lijn met onder andere het overzicht van het buitenlands voetbal. En natuurlijk alle karakteristieken van het Nederlands voetbal. Die zijn nu nog niet klaar, want we moeten alles nog toevoegen... wat in het laatste half uur gebeurt bij Andy Houtkamp bij ADO Twente. Nou, dan moeten we even wat kaarten gaan noteren. Want uh, tweede gele kaart voor Danny Holla. Die kreeg dus uh, rood. Eerste uh, voor... Een eerste gele kaart en toen voor vond geen zware overtreding. hoor Maar goed, hij eh, dacht er anders over. Van Boekel gaf de tweede gele kaart aan Danny Holla. Toen was Boris Stijn, de trainer van Aden Haag, zo boos dat hij eh, nog even verhaal ging halen bij Van Boekel. En toen zei Van Boekel: Weet je wat? Jij is voor twee treën hoger zitten, namelijk op de tribune. En dus ook rood voor Maurice Stijn. Het staat nog 1-1. Kijken wat FC Twente kan tegen tien man. Dat Ado niet meer volop zal gaan aanvallen. Dat mag duidelijk zijn. Want dat deden ze toch al niet. Ze hebben anderhalve kans gehad en één doelpunt gemaakt. Een aardig moyenne als Castaños de bal kwijtraakt aan Omeru. Goed overstapje van Kevin Jansen. En dan moet de bal de diepte in gaan. Gaat hij ook nou ja, achter de man, achter koppers, dus niet de diepte in. Over de zijlijn. En dan mag FC Twente gaan gooien. Doet dat uh, snel richting Douglas. Douglas levert meteen in bij Koutierris die een goede wedstrijd speelt. Deed hij vorige week ook. Dat is een uh, lekker voetballetje. Die uh, Chileen speelt de bal naar Chatley. Die krijgt werkelijk de ene na de andere schop te verwerken tegen de enkels. Nu uh, blijft hij gelukkig staan. Speelt hem naar Gutierrez. Terug naar Braafheid. En uh, staat zo'n beetje weer iedereen op de helft van Ado Den Haag. En dat zullen we de komende 25 minuten wel blijven zien. Want we hebben nog 25 minuten te gaan. Het staat 1-1. En ik denk dat Ado Den Haag met hand en tand dat gelijkspel gaat uh, verdedigen. Maar dat het wel heel moeilijk gaat worden tegen dit FC Twente. Braafheid naar voren. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Schilder, Schilder terug naar Braafheid. Braafheid, het is erg druk, want uh, ik zie nu uh, zes man op één lijn achterin staan bij uh, ADO Den Haag. Ja, dan wordt het echt lastig en dan uh, stapt nu uh, Wormkoor uit en die tikt de bal weg. Maar natuurlijk in de voeten van een uh, tegenstander is het Gutierrez die probeert er langs te gaan. Is het uh, Chatty die komt, maar die bal komt in de handen terecht van Cortinho. Wij hebben dus gespeeld, 65,5 minuut in Den Haag, 11 tegen 10. 11 van FC Twente, 10 van ADO Den Haag en een 1-1 stand. Gauw we terug naar eerder. Herakles Groningen eindigde in 0-2. Een nederlaag voor de Almeloers die niet nodig was. Herakles verdediger Ben Rienstra. Weet wel waar het aan ligt? Uh, we creëren gewoon ja, eigenlijk niks. Een paar schoten op een gegeven moment ga je het proberen van afstand. Want ja, je komt er niet doorheen. Uh, te weinig beweging. Uh, ja, vooral, vooral vanaf de 20 meter voor goal uh, gingen weinig goed. Heeft dat dan ook? Want, want er zullen tal van oorzaken zijn, ook iets te maken met het feit dat er geen vertrouwen zit in het elftal. Want dingen die jullie normaal wel durven, uh, inspelen van het middenveld bijvoorbeeld, dat ging helemaal niet. Nee, er was weinig beweging. En uh, ook het vrije man werd best slecht gevonden. Ja, het is niet best. Probeer dat toch? Ja, dat probeer je in de rust nog om te zetten. Probeer iets anders. Wat, wat, wat, was, wat was de opdracht? Ja, en de rust is natuurlijk, uh, weet je dat de eerste helft ook niet goed was. Maar ja, je geeft ook niks weg. En uh, bij 0-0, uh, je hoeft één keer te scoren en je wint. Maar uh, zelfs dat gebeurt niet. Wat was de opdracht? Wat, wat, wat, wat moest er anders? Moest er durf getoond worden? Nou ja, de durf is er eigenlijk altijd wel. Alleen, uh, je moet sneller, de vrije man, uh, die lag op het middenveld. En die, die vonden we niet, of die werd niet bereikt. Of, of de, loop, uh, de loopacties waren gewoon niet goed daarvoor. En de, ballen, de, ja, de bal werd ook niet goed ingespeeld. Veel te slordig ook. En, uh, de baltempo was te laag. Ja, zo kunnen kunnen wel even doorgaan. Ja, dat is niet iets van vandaag. Hè? Dat, dat is er wel een beetje ingeslopen, denk ik. Ja, het mag duidelijk zijn dat de laatste weken niet, uh, niet, niet goed is. En dit is een zwaarde, want eigenlijk neem je nu afscheid van de play-offs. Voel je dat ook zo? Ja, zo voel ik dat wel, ja. Dat is hard, hè? Want, want jullie waren uh, op de weg terug. Aangehaakt bijna. Ja, dat klopt. Je, je is zo goed als aangehaakt. Uh, dan was deze wedstrijd heel belangrijk om te winnen. Zeker tegen een directe concurrent. Die lopen nu drie punten uit en die staan er vijf voor. Nou ja, er staan er nog, ik, weet, ik weet de andere uitslagen niet, heb ik nog niet gehoord. Maar er staan er nog twee of drie boven ons, ja, dan, uh, dan wordt het heel lastig. Je zat te koken van woede, hè? Ja, een beetje wel, ja. Is het een verloren seizoen nu? Ja, zo voelt het wel, ja. Ja, ja, ja je, je bent wel veilig, maar ja... Ik bedoel... Uh... Daar koop je niks voor, hè? Nee, je wilt als, als speler, en zeker als, met dit team, toch... Uh... Ja, strijden voor de play-offs. En dat is, dat is mislukt. Ben Rienstraan van Herakles. Hij weet de andere uitslagen nog niet. Uh, wij ook nog niet, Andy. Nee, uh, ik, uh, ik weet er een paar. Uh, maar eentje nog niet. 1-1. Staat het, dat wel. Bij ado Den Haag. FC Twente. En een vrije trap voor... ADO Den Haag. De bal gaat richting een strafschopgebied. En die wordt bijna gekomt door Beugelsdijk. Die daar gevaarlijk in de buurt stond bij Michailov. Maar hij miste de bal. En de bal gaat naast het doel van Michailov. Ja, opvallend toch hoor. 10 van ADO Den Haag tegen 11 van FC Twente. En dan de mogelijkheid voor ADO Den Haag. Ik moet zeggen dat Twente het wel weer laat liggen. En ja, waarom ga je niet eens een keer wat wisselen? Ja, nou, ik zeg het. En ik zie Alfred Schreuder. Uh, zie ik daar een uh, geba gebaartje maken naar een van zijn wisselspelers van maar naar voren. Want uh, we moeten maar eens gaan wisselen. Gutierrez uh, speelt er wel. Het is Rosales die nu komt aangerend om uh, zo dadelijk in het veld te gaan komen. Roberto Rosales, een tijdje even niet aanwezig geweest bij FC Twente. En nu uh, op de bank beginnend. Mag gaan invallen. En ik zou hem dan voor Douglas doen. Want Douglas, ja, die staat daar een beetje met het lange lijf eh, achterin wel te kijken. Maar voor de rest heeft hij weinig te doen. Nu gaat de bal wel naar voren. En daar heb je dan Braatheid. En dan heb je. Uh, Brama en Douglas. Douglas die de bal naar de rechterkant geeft aan Breukers. Breukers uh, kijkt en gaat de bal als voor het doel geven. En komt de bal bij Fer. Die tikt hem door. Daar is Chatley. Chatley op de rand van het zelfsopgebied met Omeru. bij zich. En uh, speelt de bal dan even terug op uh, Brama. Brama goed gezien. Daar uh, Schilder. Schilder moet de bal voorgeven richting Fer. Maar de bal wordt uh, weggekomt en dan ingeschoten. Goed ingeschoten. Dat wel door Gutierrez. Maar net naast het doel van Coutinho. Zo dadelijk dus gaat er gewisseld worden bij FC Twente. ADO uh, heeft alleen uh, nu op de bank zitten. Ron, uh, Ron Frezer. Uh, uh, <laughs> Henk Frezer. Ron Frezer, dat is toch wel iets heel anders, Ronald. Dat weten jij en ik. Ja. Uh, Henk Frezer zit uh, op de bank. En uh, omdat Maurice Tijn is weggestuurd. De diepe bal van Michailov komt op het hoofd terecht. Of uh, van de Coutinho komt op het hoofd terecht van uh, een tegenstander. En dus is het balbezit voor FC Twente bij 1-1. Na 70 minuten spelen nog 20 te gaan. Groningen won vanavond uit bij Herakles met 2-0. En Groningen is zelfs nu even zevende NEC voorbij gegaan. Uh, Veen voorbij gegaan, dat kan tijdelijk zijn. En uh, ook ADO Den Haag voorbij gegaan, ook dat kan tijdelijk zijn. Hangt af van die wedstrijd die nu bezig is tussen Twente en ADO. Maar ja, Groningen pakt de laatste weken wel veel punten. Het lijkt of het team van Robert Maes kan zijn strijdplan eindelijk begint te begrijpen. Ja... Ja, als trainer heb je natuurlijk altijd wel op- of aanmerkingen. Ik vond ons de eerste helft bijvoorbeeld gewoon niet goed spelen. We hebben wel echt verzuimd om te durven voetballen. Uh, maar verdedigend liep het uitstekend. En zeker de tweede helft ja, hebben we denk ik precies in de zwakte gespeeld van Heracles. Uh, en in onze kracht daardoor. Dus dat hebben we, hebben we goed gedaan. Wat, wat, wat was jou, jouw uitgangspunt hier? Toch wel ongeveer zoals het eruit zag? Of tot in details, want misschien wat anders? Nee, dat, dat, zo hebben we het gedaan. We weten dat Heracles heel goed kan voetballen. Uh, op het moment dat je daar vol 1-terrein wil spelen... hebben ze nog steeds de mogelijkheid om eruit te komen. Dus we hebben gekozen om wat verder terug te gaan... en alleen maar momenten te kiezen om pressie te spelen. Uh, in de tweede helft, ja, ik heb in de rust een simpelweg aangegeven... als we nu nog 0-0 staan, terwijl we zelf niet hebben durven voetballen... dan moet je deze wedstrijd gewoon winnen. En dan moet je het geduld hebben om, nou goed, ik zat fout, want ik zei 65e minuut, eh, om te wachten en om dan toe te slaan. Nou, dat hebben we gedaan met een wissel op een gegeven moment, met Xera erbij gebracht, die het eh, in combinatie met Gineo, Heracles verdediging, erg moeilijk maakte. Ja, want zo viel ook de goal. Hè? De ene maakte de verdediger lastig en de ander wacht af. Wat een gouden wissel eigenlijk. Ja, briljant, als was ik het zelf. Ja, ik denk ik deel het is uit, maar goed, het sorteerde wel effect. Nee, nee, maar het, het, we hebben het gewoon goed gedaan. Nommassen. Iedereen, ook de middenvelders, keihard gewerkt. En je weet tegen Heracles dat ze veel bezitten hebben. Je weet dat ze altijd proberen om de voetbal een oplossing te zoeken. Dat is ook knap, dat is ook hun kwaliteit. Maar we hebben dat prima dichtgehouden, ook met een debutant, Timo Letchert. Ja, maar dat was het volgende waar ik het over wilde hebben. Daar kun je alleen maar tevreden over zijn, denk ik. Ik zou er iets in mij moeten gaan doen, hè, die journalistiek. Ja, Timo heeft fantastisch gespeeld. Uh... Helaas 85 minuten voor hem. Dus, maar het kost hem toch gebak hoor. Goede debuut. En uh, je wint drie keer op rij. Dat is ook een unicum uh, dit seizoen bij FC Groningen. Alsof jouw vertrek iets losmaakt? Ja, ik denk dat iedereen dolgelukkig is de koprot. Dus uh, vandaar, uh, het, komt, het komt wel mooi bij elkaar. Nee, je moet luisteren. De, de, deze groep heeft het hele jaar al keihard gewerkt. We zijn alleen nooit echt effectief geweest. En nu zijn we, vind ik dat wel. Natuurlijk ook vrij veel goals gemaakt de afgelopen drie wedstrijden. Uh, maar we zijn heel realistisch gebleven continu. We hebben ons ook continu gericht op die achtste plek. Nou, dat is nog steeds mogelijk. Driemaal winst uh, voor FC Groningen op een rij. Dat is een soort van oprotpremie voor Robert Maaskant. Uh, we gaan weer even naar Andy. Het oe komt uh, door het stadion, want er was een uh, mogelijkheid weer voor ADO. Haven. ik vind dat FC Twente zich moet schamen. Dat vindt uh, Alfred Scheuder ook, want die past een dubbele wissel op toe... Uh, ja, Leroy Ver gaat eraf. En dat is terecht, want die hebben we niet gezien vanavond. Een matige wedstrijd. Roberto Rosales komt in zijn plaats. En ex-Ado Den Haag. Uh, hij komt erin voor het nummer 16. Tim Breukers, een verdediger eruit. Jawel. Uh, ja, Rosales gaat uh, ook uh, als halve verdediger spelen. Uh, op plaats van uh, Tim Breukers komt Dimitri Bulikin. Die hier toch een grote naam is. Hij heeft een prachtig jaar bij Ado Den Haag ooit gehad. Scoorde heel veel. En verdiende daarmee een aardige transfer. Naar grotere clubs. En nu dus bij FC Twente. Maar daar heeft hij het nog niet waar kunnen maken. Misschien vanavond wel tegen zijn oude club. Als er balbezit is voor Nasser Chatti. Die gaat meer vanaf de linkerkant spelen. Logisch ook. Als Bulekin zijn eerste balbezit goed is. Richting Castanjos. Castanjos moet met de voorzet komen. Komt ook richting Bulekin. En... Uh... Uh, gaat die bal maar net over het doel. Het was de Thadis die ook heel dichtbij was. Dat was een goede voorzet van uh, Castaños. En zo wordt Twente eindelijk wat gevaarlijker met het binnenkomen. Dus van Bulekin en van Rosales zal er nog meer op de aanval worden gespeeld. En dat moet je ook wel. Want er staan, als eerder gezegd, tien spelers van Adel Den Haag in het veld. Naar de rode kaart voor Danny Holla. Net terug naar een schorsing. Dus die gaat weer geschorst worden. En uh, we gaan nu ook nog een wissel krijgen. Aan de andere kant waar Mike van Duinen de doelpuntenmaker erin gaat Uitgaat en hij wordt vervangen door Charlton Vicento. Dan hebben we alles op een rijtje. Alleen de uitslag nog niet van deze wedstrijd. Dat duurt nog ruim een kwartier. Nu staat het 1-1. Council met My Ever-Changing Moods. Uh, Ado, Twente, Andy, gebeurt er nog wat? <laughs> ja, ja, er wordt gevoetbald. En uh, wel tussen Ado Den Haag en... Uh... FC Twente uit Enschede en het is één richting verkeer. Nu zit ik eh, altijd bij ADO Den Haag op eh, de rand van het strafschopgebied. Ter hoogte van de rand van het strafschopgebied eh, van het ene doel. En ik heb eh, mazzel vanavond, want het is eh, het doel waar FC Twente naartoe speelt. Dus ik kan het goed zien hier vandaan. Eh, en dan zie ik dat de voorzitter maar niet aan willen komen vanaf de zijkant. En dat was eerst eh, Robert Schilder die dat veel deed. Nu staat Chatty daar, maar die wordt zo vaak tegen zijn enkels getrapt. Van die kleine geniepige trapjes waar de scheidsrechter net niet... Eh, bij uh, ingrijpt of het net niet ziet, uh, dat hij uh, amper de mogelijkheid heeft om de bal voor het doel te zetten. 1-1 de stand. Robert Schilder de bal aan de linkerkant. Chatti uh, links van hem, speelt naar Chatti. Die heeft uh, die grote beul Omiru tegenover zich, die kan echt alleen maar hakken. En daar gaat Chatti hier langs. En daar legt Chatti de bal aardig voor het doel, en dat is uh, te scherp. Voor een schot op doel. En te scherp voor de aanvallers om hem eventueel binnen te lopen. Bulikin die daar stond. En hem graag had willen binnenschieten. Nu wordt de bal door Tadic gehaald. Heel vriendelijk. Want hij heeft haast. En dan denkt Coutinho, je kan me wat. Ik pak die bal nog een keer op. En ik stuit er een keer of 26. En leg hem dan heel ergens anders neer. En dan ga ik nu nog even mijn handen schoon wrijven. Want ik schiet die bal met mijn schoenen. Dus er moeten mijn handen schoon zijn. En daar komt die aanloop dan van Coutinho. Nou, hij heeft het voor elkaar gekregen. De bal in het veld gebracht. Nog 10 minuten ruimte gaan. Bal bezit voor Chatli. Chatli, mooi hakje zegt naar Schilder. Schilder loopt maar door. Want je hebt de ruimte. Nee, dat doet hij niet. Hij wacht en speelt hem toch weer naar Chatli aan de linkerkant. Chatli komt die beul weer tegen de Nederlander. Omeru gaat er weer langs en trekt naar binnen en schiet en schiet de bal in de armen van Coutinho. Het mag duidelijk zijn, één richting verkeer, richting het doel van Coutinho. Maar hij houdt buiten dat ene doel. Met in de eerste helft verder zijn doel Vooralsnog nog schoon. Het staat 1-1 nak Nek werd vanavond 2-0. Frank Snoeks praat na met de verliezende trainer, die van NEC dus, Alex Pastoor. Dit leek heel lang toch een echte 0-0 wedstrijd? Um, nou in ieder geval uh, had hij gelijk kunnen eindigen. Ik denk dat, uh, dat we wel in staat zijn geweest om uh, een heel aantal kansen bij elkaar uh, te creëren. Er was een kwartier in de tweede helft dat, uh, dat Nak uh, de overhand over ons had. Daarin hebben ze ook wat kansen gecreëerd. Zijn dus gelijkspel, dat, dat liet wel op zich wachten. 0-0 ja, had gekund. Met goals had het ook gekund. Ik, ik had het idee dat de wedstrijd pas begon na de rust. Nou, ik niet hoor. Want ik vond dat wij in de eerste helft heel dominant waren. En de wedstrijd kwam niet lekker op gang... omdat er een hoop onderbrekingen waren. Maar we hebben het spel gemaakt. We hebben, we hebben de wedstrijd in handen gehad. En we hebben daarbij ook wat kansen gecreëerd in de eerste helft. Dus ik kan me dat vanuit een neutrale positie wel voorstellen... Maar ik had daar al een heel andere kijk op, ja. Ik heb die kans ook al gezien. Eh, twee stuks. Ter was, was daar twee keer goed. Uh, maar echt een swing in de wedstrijd kwam toch met nadrust dat je als, als kijker ook uh, aan je trek komt. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, maar een trainer kijkt anders, dat realiseer ik me ook. Ja, kijk, wij zijn uh, ook in deze uitwedstrijd op zoek naar uh, het beste middel om die, uh, om die wedstrijd naar onze hand te zetten. Maar ik vind dat we daar uh, redelijk goed in geslaagd zijn. Ja, dat overwicht dat leidt tot een handvol kansen. Ja, we zijn niet in staat om de trekker over te halen en om het slachtoffer te slachtofferen. Ja, en dan, dan komt er een doelpunt van, van Lulling. Prachtige vooractie, daar kun je weinig op afdingen. Maar de keeper gaat in de fout. Ja, het is natuurlijk de tragiek voor Gabor. Precies in deze wedstrijd dat hem dit overkomt. Uh, ter verdediging moet ik aanvoeren uh, en, en niet uh, uh, voor die tegengoal, Maar dat uh, ja, als we aan de andere kant gewoon wat meer uh, kwaliteit kunnen brengen in het afronden... dan, uh, dan kun je je ook uh, ja, een fout permitteren. En dat het uh, slimielig was, daar zijn we het wel snel eens, denk ik. Alex Pastoor, de trainer van de NEC, dat met 2-0 verloor bij NAC in Breda. We gaan snel naar de outcome. Terecht, want er is gescoord door FC Twente, door Bulekin... Notabene de ex-Ado-speler. En nu is het bijna 3-1 voor FC Twente. Als het schot van Chatli met moeite wordt gestopt door Coutinho. Maar uh, die Bulikin, hij kwam er dus in. Gouden wissel kun je dan zeggen van Schreuder. Maar hij scoorde 21 voor Ado twee jaar geleden in 30 wedstrijden. En dit is pas een vierde voor FC Twente. En vorig jaar bij Ajax, toen hij die uh, voor hem droomtransfer had, toen scoorde hij 9 doelpunten. Dus hij uh, is wat achteruit gegaan in uh, drie jaar tijd. Van 30 bij Ado naar uh, nu zijn vierde. Bij FC Twente. Maar het is wel belangrijk. Het is de 2-1. En nu is er balbezit voor... Uh, FC Twente. De bal gaat over de zijlijn namelijk. En mag Twente gaan gooien. Doet dat heel rustig. Alfred Schreuder uh, gooit de bal naar binnen. Maar er komt ook nog een tweede bal. En dan gaat Schilder gooien. Doet dat naar Over Overigens prachtige beweging van Bulekin. Waarmee die, uh, de tegenstander het bos inwerkt. En nu de voorzet. En daar bijna Rosales die gevaarlijk is. De andere invaller. 2-1. Balbezit voor FC Twente. 2-1 dus voor Twente. Goeie bal binnendoor. En daar komt Tadic. Tadic. Tadic, Tadic. probeert het te mooi te doen. En dan wordt hij erin gerost. ...door Boulekien. Boulekien scoort 3-1. Hij doet het gewoon twee keer. En datgene waar hij zoveel moeite mee had in het seizoen... ...ook als invaller, maar ook als hij die basisplaats kreeg bij FC Twente... ...dan doet hij notabene tegen zijn oude club in een paar minuten tijd twee keer. En dus leidt A en FC Twente tegen ADO Den Haag na 83 minuten spelen met 3 tegen 1. En wij gaan terug naar NAC-NEC 2-0. Eindelijk dus weer eens winst. Nee, niet eindelijk, want NAC uh, wint veel de laatste tijd. Goedeld Anthony Leuling was voor eens belangrijk... met zijn openingstreffer in de slotfase. En daarom kreeg hij bezoek van Frank Snoeks. De actie begint op de eigen helft. Wat bezielde je op dat moment? Wat was je van plan? Ja, van plan, uh, de, de, de, je krijgt die bal... en. De eerste man van de NSC komt om aan en die speelde ik door zijn benen. En ja, toen zag ik de ruimte zeg maar, om, om richting een doel te gaan. Zeg maar. en goed, Moest je er nog één voorbij? Ja, die kwam koolwijk. Die, die speelde ik aan de buitenkant langs en zelf te langs. En toen had ik wel het geluk dat Brooien niet instapte. Die, uh, die bleef bij tevoren staan. Ja. En dan, uh, dan was de weg vrij. en Dan ga je schieten en dan moet je ook een beetje het geluk hebben dat hij uh, bij, uh, bij Babas door zijn benen gaat. En, ja, dan is het wel natuurlijk een heerlijk moment dat je zo'n doelpunt maakt... in een uh, hele belangrijke fase in de wedstrijd. Je maakt vlak voor tijd 1-0, voor volgens mij 10 minuten voor tijd of zo, denk ik. In een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Dan is het jullie 500 uh, 500ste overwinning in de eredivisie. Uh, het is de, je, je breekt de ban in deze wedstrijd. Jullie zijn nu ook veilig, denk ik, hè? Ja, theoretisch nog niet. Je staat met vier wedstrijden, 8 punten voor de Broda En uh, die komt nog hierheen. Dus uh, je hebt het jezelf wel een stuk makkelijker gemaakt na deze wedstrijd... Goed, nu kunnen we nu wat rustiger uh, kijken. Maar alleen, we hebben nog wel uh, een, een, een vrij zwaar programma met Utrecht uit. We krijgen Ajax nog hier en we moeten nog naar Feyenoord toe. Dus uh, het is niet makkelijk wat we hebben. Maar ja, acht punten moet eigenlijk wel voldoende zijn. Wat heeft die trainer met jullie gedaan, Goedelje? Want toen, toen hij hier kwam waren jullie, nou, ik wil niet zeggen op Stervenaar Doof, op, opgegeven. Maar er zat weinig leven in op dat moment. Ja, ik moet ook zeggen dat ik in de winterstop ook het gevoel had van nou... Uh, ik was ook een beetje aan de ploeg in de League aan het kijken. Van uh, nou, wie... Uh, hij stond 17, ik geloof dat we 14 punten hadden. En, uh, nou ja, goed, hij, hij heeft uh, uh, in ieder geval, uh, het is heel degelijk bij ons. Hij heeft de organisatie heel goed neergezet, uh, hij eist heel veel discipline. Uh, teamgevoel is denk ik heel goed, heel belangrijk. Maar ja, dan zie je dat je, als je heel weinig weggeeft, dat je tot dit soort resultaten kan komen. Dat je zelf eerste half speelt ook heel slecht vanavond. Maar dat je in die wedstrijd toch wel de uh, discipline houdt in, in, in de taken die je moet doen. En, ja goed Dan kan je dit soort wedstrijden winnen. En dat hebben we laten zien bij AZ uit. En bij Groningen uit waar we, waar we gelijk spelen. Dus ja, de resultaten na de winstop zijn, zijn super. Anthony Lulling, hij maakte de eerste goal van NAC tegen Nick. Het werd uiteindelijk 2-0. Ado staat met 3-1 achter tegen Twente. Andy? Ja, is wel terecht hoor. Ja, na die uh, rode kaart voor Holla... Uh... Zag je wel aankomen dat het zou gaan gebeuren. Maar het duurde toch tot de zeg maar, 80ste minuut door invaller Bulekin. Nu een aardige beweging van Vicento. Maar het levert niets op, want de bal gaat over de achterlijn. Maar de beweging zag er mooi uit. Uh, laten we maar een uh, complimentje geven. Michailov, tweede helft, niet meer in actie gekomen. En dat zal hij fijn vinden met zijn uh, gebroken vinger. Uh, die uh, heeft echt helemaal niets meer te doen gehad. Het uh, stortregent nu ook in uh, Den Haag. En laten we hopen dat dat uh, uh, morgenochtend uh, uh, 30 kilometer verderop anders is. Als in Rotterdam de marathon uh, wordt uh, gelopen. Maar nu loopt uh, uh, ADO-marathon achter FC Twente aan. Want FC Twente is heer en meester. En ADO heeft anderhalve kans gehad. Ik zei het al eerder. Eentje op de lat van Holla. En een doelpunt. Dat was de gelijkmaker van, van Duinen. En voor de rest heeft ADO in aanvallend opzicht heel weinig laten zien. Nu is het het rondspelen van de bal. We hebben nog drie minuten te gaan. En ik hoop dat Van Boekel afrondt. Om het zomaar eens heel mooi te zeggen. Want voor mij hoeft het niet veel langer meer. Het is gespeeld. 3-1 voor FC Twente. Nou, kunnen wij nog even terug naar uh, Herakles tegen Groningen. We hoorden eerder al uh, dat uh, Robert Maas, kon, de trainer van Groningen, trots was op zijn spelers na de 2-0 winst. En natuurlijk was de andere trainer, die van Herakles Peter Bos, dat niet. Nee, ik ben niet trots op mijn elftal. Nee. Dat dacht ik ook niet, maar er is misschien iets tegenovergesteld. Ben je boos, uh, teleurgesteld? Nee, ik ben niet boos. <laughs> ik denk dat wij op dit moment gewoon niet beter kunnen. Ik vind dat de jongens hard gewerkt hebben. Zonder goed te spelen. We hebben geprobeerd te winnen. We hebben geprobeerd aan te vallen. We hebben heel weinig kansen weten te creëren. En we hebben, ik vind dat we niet eens tegen een heel goed Groningen gespeeld hebben. En als je dan toch niet weet te winnen, dan, dan ben je niet goed genoeg. Is dat is het zo simpel? Of, of kun je de vinger ook op een, op een zere plek leggen waarvan je zegt... Ja, dat is het. Vertrouwen, durf. Nee, wat ik denk ik net zei, kwaliteit. Maar goed, die kwaliteit is er toch eerder in het seizoen wel geweest? Nou, maar we zijn natuurlijk ondertussen behoorlijk wat kwijtgeraakt. Doe wat er die vandaag niet meedoet. Dan lever je heel veel doelpunten, heel veel creativiteit in. Je ziet dat we gewoon moeite hebben doelpunten te maken. Maar vandaag creëren we ook weinig doelpunten. Dat In de voorgaande eh, wedstrijden hebben we dat altijd wel weten te creëren. Doel, eh, doelkansen, dat was vandaag niet het geval. En we geven ze nog steeds heel makkelijk weg. Dat zie je vandaag ook. Want ik vond niet dat we onder druk stonden of dat we overlopen werden. Totaal niet. Het was denk ik... Een beetje saaie wedstrijd. Waar weinig voor beide doelen gebeurde. Waar, waar van beide kanten de wil uh, aanwezig was. Maar het was heel maagertjes. Nekslag is dan ook nog eens een keer een penalty die geen penalty is? Nou, dat vond ik nog niet eens de nekslag. Uh, ik uh, begreep dat hij net te buiten was ook. Maar het is meer natuurlijk de 1-0. Uh, die, die, die je ook weer heel simpel weggeeft. Door, door het midden een bal weg te koppen. Ja, Dat, uh, dat werd afgestraft. Wat zijn de gevolgen nu? Is het nu uh, klaar of, of staat het te dicht op elkaar om, om al te wanhopen als je het over de play-offs hebt? Ja, het ligt eraan over welke play je doelt. Want ik denk uh, dat de play-offs voor Europees voetbal dat die voorbij zijn. En we moeten toch, vind ik, nog wel naar, naar Roda kijken. Die, uh, die vandaag, heb ik begrepen, in de laatste minuut nog een puntje hebben gepakt. En die een programma krijgen waarin ze nog punten kunnen gaan pakken. Dus uh, wij, wij zullen nog punten moeten halen, denk ik. En dat zei Peter Bos van Heracles. Zijn ploeg staat op 34 punten met nog vier wedstrijden te spelen. en Dat zijn er wel zeven meer dan Roda. En toch maakt hij zich nog een beetje zorgen omdat het de laatste weken niet echt lekker gaat bij Heracles. Uh, bij ADO gaat het vanavond niet echt lekker. Andy. Kijk naar Maurice Stijn. Die uh, komt de trap afgelopen. Want die zat op de tribune. Niet al te ver bij mij vandaan. En die uh, gaat naar de kleedkamer. En die zal tegen zijn spelers zeggen. Jongens. die uh, Van Boekel. Die heeft ons een uh, lichtelijke oor aangenaaid. Met de rode kaart voor Holla. En dan ook nog de trainer naar de tribune sturen. Uh, maar ik denk dat Twente toch wel verdiend gaat winnen. hoor. Het staat 3-1. We zitten in de extra tijd. Die twee minuten gaat bedragen. En de bal gaat over de achterlijn. En het duurt en het duurt en het duurt. En ik denk dat het uh, we... ...hier wel bij kunnen laten, want Castanjos heeft nog één mogelijkheid gehad om te schieten. Schoot de bal net naast het doel van Cortinho. En na de 2-0 overwinning vorige week tegen Roda thuis kan het ook uit met FC Twente. Want ze pakken een goede overwinning. Nog even kijken wat Rosales kan. Die gaat met de bal aan de voet lopen. Die heeft wel zin, want die is ingevallen. Die is nog redelijk fris en krijgt hij de bal terug. Nee, net niet. En dan kan Ado Den Haag uitverdedigen. Via, wie is dat, Aron Meijers. En Meijers wordt een beetje vastgelopen aan de zijkant. En dan gaat de bal over de zijlijn. Twee minuten extra tijd. is eigenlijk al twee minuten te lang. Er is er één van uh, voorbij. Laten we de wedstrijd maar volmaken. Dan weten we in ieder geval zeker dat de uitslag 3-1 wordt in het voordeel van FC Twente. En dan moet uh, ADO Den Haag nog alle zeilen bij gaan zetten om uh, te proberen die na-competitie te halen. Uh, in ieder geval om te kijken of ze een uh, plekje in Europa kunnen verdienen. Balbezit voor ADO Den Haag. Nog een kleine overtreding gezien door Van Boekel En dan wordt er nog even uh, geduwd en getrokken. En waar is dat nou toch voor nodig? Ook nog een gele kaart voor Rosales. We zitten werkelijk seconden van het eind van de wedstrijd. Het staat 3-1. Er gebeurt echt helemaal niets meer. En dan nog een beetje ruzieën. En een beetje duwen en een beetje trekken. En een overtreding van Rosales. Goed voor een gele kaart. Ja, je vraagt je af. Zo op zaterdagavond om half elf. Waar is het allemaal goed voor? Bal gaat de diepte in. En Douglas komt de bal nog een keer weg. Wordt opgevangen door invaller Kevin Visser. Visser de bal naar de buitenkant. Naar een andere invaller. Vicento. Vicento naar Visser. En dan zegt hij eindelijk het is genoeg. Paul van Boekel. Ronald de uitslag van Ado Den Haag. FC Twente is 1-3. Ik ben blij dat ik het weet en niet. <laughs> Langs de lijn. Buitenlands oh, voetbal. Ja, met een nieuwe tune. Hoewel Bayern München vorige week al de landstitel in Duitsland veroverde... doet de ploeg het niet echt rustig aan. Bayern won met Arjen Rob op de bank voor de twaalfde keer op een rij. Ditmaal was Bayern met 4-0 te sterk voor Nuremberg. Rusje Dortmund leek tegen Goethe vuurt op weg naar een monster scoren, maar uiteindelijk bleef het bij een 6-1-overwinning. Rafael van der Vaart boekte voor het eerst weer als aanvoerder... met HSV een belangrijke 2-1-zegen bij Mainz... in de strijd om kwalificatie voor Europees voetbal. We hebben had dat mijn vrienden natuurlijk. We hebben, hebben een maar Ik denk dat we zichtelijk in onze fase dat we einfach, ja, verdiend gewonnen hebben gewonnen... en zouden ja, hebben. en dan kan men zo'n sferenspiel gewinnen. Als je wint heb je vrienden, zei Van der Vaart. En vandaag was het een moeilijke wedstrijd, maar we hebben het tot het eind toe gevochten. En daarom gewonnen. HSV stijgt door de zegen naar de achtste plaats. Twee verwijderd van Europa League kwalificatie. De overige uitslagen Wolfsburg-Hoffenheim, 2-2. Fortuna Düsseldorf weer de Brede 2-2. En Schalke 04 bij Leverkusen, 2-2. Bayern München gaat een kop is kampioen. 78 uit 29 gevolgd door Borussia Dortmund. 58 uit 29 en Bayern Leverkusen 50 uit 29. Dat zijn ook de drie plaatsen, de 1, 2 en 3, die recht geven op de Champions League. De vierde, en daar staat op het ogenblik Schalke 04 met 46 punten. Vier minder dan Bayern Leverkusen. Geeft recht op voorronde Champions League. Uh, en uh, Schalke 04 staat één puntje voor op Freiburg dat 45 punten heeft. Dan Engeland, daar is Arsenal naar de derde plaats geklommen. De ploeg van manager Arsene Wengerwond thuis op spectaculaire wijze van Norwich City. De Gunners bogen in de laatste vijf minuten een 1-0 achterstand om... in een 3-1 voorsprong. 3-1 overwinning zelfs, tot opluchting van Wenger. Again today, what you see every week in the Premier League... every game is difficult to, to win. They did fight uh, like mad. You have to congratulate Norwich for the fighting spirit they've shown today. And uh, we kept going, no matter what happened. And we knew that, and uh, our resilience in the end got us there. Bye. <laughs> In de Premier League is elke wedstrijd moeilijk om te winnen, zegt Wenge. maar vandaag hebben we hard geknokt en daardoor de drie punten binnengehaald. Everton mag ook nog hopen op een plek in de Champions League. De ploeg van John Heidegger won met 2-0 van Queen's Park Rangers... en staat nu zesde. En al ruim voor het einde van het seizoen... is in de Premier League een record aantal eigen doelpunten gemaakt. De Engelse middenvelder Delft van Aston Villa passeerde zijn eigen goalie... en kreeg daardoor het 44ste eigen doelpunt op zijn naam. Het record stond op 53, dat was in het seizoen 2009. 2010. De andere uitslagen in Engeland, Aston Villa, Fulham 1-1, Reading, Liverpool 0-0 Southampton, West Ham United 1-1. Manchester United gaat een kop met 31 uh, gespeeld en 77 punten. Dat zijn er 12 meer dan Manchester City, want die hebben er 65, ook uit 31 wedstrijden. Arsenal heeft er al 32 gespeeld en heeft 59 punten. Dat zijn er dus 18 minder dan Manchester United. En 1 punt achter Arsenal staat weer Chelsea, maar Chelsea heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. 58 uit 31. Tottenham is vijfde en Tottenham heeft er 58 uit 32. En ook in Engeland gaan de eerste drie rechtstreeks naar de Champions League... en nummer vier, waar dus op het ogenblik Chelsea staat... Uh, speelt voorronde Champions League. Wigan Athletic heeft voor het eerste finale van de strijd om de FA Cup bereikt. Wigan won op Wembley met 2-0 van Millwall. De andere finalist komt morgen uit de kraker... tussen bekerhouder Chelsea en Manchester City. Dan twee wedstrijden in de Italiaanse Serie A vanavond... Pescara tegen Siena 2-3. En Atalanta Fiorentina 0-2. Die wedstrijd is om uh, kwart voor negen begonnen en is bijna afgelopen. 0-2 is tuss tussenstand. Juventus gaat daar een kop met 71 uit 31. volgt door Napoli 62 uit 31. Een verschil van 9 punten. Dan Milan, dat heeft er 58 uit 31. En Fiorentina is vierde met 52 uit 31. Dan vierde wel eens vanavond in Spanje. Real voor Valladolid tegen Getafe 2-1. De Deportivo La Coruña 0-4. Español Valencia 3-3. Om uur is begonnen Malaga Osasuna. En voor zover ik weet is er nog niet gescoord. En dat zegt ook mijn regisseur. Nog niet gescoord 0-0. Dus vlak voor rust. Dan de stand in Spanje. Barcelona heeft er 78. Real Madrid heeft er 65. Atletico 62. En Real Sociedad heeft er 51. Dat allemaal uit 30 wedstrijden. En ze hebben er 38 te gaan in Spanje. Nog acht dus. Morgen worden nog speelt Real Zaragoza Barcelona en Atletico Bilbao tegen Real Madrid. Dan Wesley Sneijder die heeft voor de tweede keer in de week gescoord voor Galatasaray. Sneijder maakte in het duel met Garabukspor de enige en dus de winnende treffer. Galatasaray is een Turkije koploper en staat nu zeven punten los van Fenerbahce. Dan België, één wedstrijd in de play-offs. Onderlandstitel Racing Genk, Lokeren 2-1. Gisteren al verloor Zultenwaardegem van standaard met 3-4. Nou, een hele gekke stand, want uh, allemaal punten die je meeneemt uit de voorronde. Maar in ieder geval, Racing Genk heeft er nu 35, net zoveel als Anderleg. Zultenwaardegem heeft er 34, standaard 32, Club Brugge 30 en Lokeren 27 punten. Morgen is de wedstrijd Anderlecht tegen Club Brugge. De Supremes met My World is Empty without You, babe. Wat goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. De vreemdste was Roda tegen Vitesse. Die eindigde in 3-3 na 0-2 ruststand door twee goals van Havenaar. Het werd zelfs 0-3 door Boni. 1-3 door Malki uit een strafschop, 2-3 door de Moesje en 3-3 door Donald. Een spectaculair gelijkspel daar in Kerkrade. Vitesse stond met 3-0 voor, maar verspeelde dus misschien wel heel belangrijke punten. Trainer Fred Rutte over het weggeven van de voorsprong. Kijk, we waren hier slordig en we maakten zoveel verkeerde keuzes aan de bal. Het was uh, ballen hebben en een bal kwijtraken. En, uh, en als je dan uiteindelijk met 3-0 uh, voor staat, ja, dan mag je normaal gesproken... Zeg maar, als je echt uh, de nummer 1 van Nederland wilt zijn... Ja. Dan mag je het niet meer weggeven. Voor Theo Jans is het duidelijk. Het gelijke spel van vanavond betekent het einde van de titelaspiraties van Vitesse. Ja. ja, het is klaar. Ik bedoel. Uh, ik denk dat, dat, dat, ik altijd, dat ik altijd zeg ik dat de ice gewoon titelfavoriet 1 is. Ik, uh, ik hoorde, las ergens dat al de wereld uh, dacht dat ik druk op zou zetten. Ben, maar... Dat was niet aan de orde, want ik denk echt dat hun de betere ploeg zijn, de beste ploeg zijn. Uh, en dat ze, dat ze morgen ook winnen. De gelijkmaker van Roda viel een blessure tijd. Bijna iedereen in het stadion voelde dat er 3-3 eraan zat te komen. Ook de doelpuntenmaker zelf, Mitchell Donald. Ja, maar bij ons is opgeven sowieso, nee, dat, dat hoort niet bij ons. Dat uh, blijkt ook vandaag maar weer. Uh, we hebben vaker uh, achterstanden omgebogen. En uh, maar ja, vandaag uh, was weer een heel mooi voorbeeld van, van karakter. En ik denk dat uh, dat zeker bij ons past. Ik bedoel, we verkeren toch niet in de meest makkelijke situatie. Dus uh, daar komt het aan op karakter. En uh, nou, ik ben blij dat we dat vandaag weer uh, hebben laten zien. Roda kruipt weer richting AZ en RKC. Twee ploegen die op de veilige 15e plaats staan. Roda leeft nog volgens trainer Ruud Brood. Ja, we leven zeker en dit moeten we elke wedstrijd brengen. Maar dat hebben we ook voorgehouden als je naar de organisatie kijkt. Dat is onredelijk. Natuurlijk zijn er dingen wat, wat zeker beter moet. Maar we hebben weer aangetoond te kunnen vechten en knokken. En dat zullen we tot het eind blijven doen. En dan, uh, ja, dit moet je volhouden. Want het gaat om behoud van de eredivisie. Aaduw de Haag tegen Twente eindigde in 1-3 na een 1-1 ruststand. 0-1 werden door Douglas, 1-1 door Van Duinen, 1-2 en 1-3 door Boelekinnen nak werd 2-0, 1-0 Leurling en 2-0 Hooi. En beide goals vielen naar rust. Nak lijkt zich met om vier wedstrijden te gaan veilig te hebben gespeeld. Het verschil met Roda, de nummer 16, is acht punten. De revival van de ploeg is opvallend. Volgens Anthony Leurling is het voor een groot deel te danken aan de Bosja Kudelje... die halverwege het seizoen de taken overnam als trainer van John Karelsen. Ja, ik moet ook zeggen dat ik in de winterstop ook het gevoel had... van, nou, uh, ik was ook een beetje naar de ploeg in de League aan het kijken. Van, uh, nou, wie... Uh... Hij stond 17e, ik geloof dat we 14 punten hadden. En, uh, nou ja, goed, hij, hij heeft uh, uh, in ieder geval. Uh, het is heel degelijk bij ons. Hij heeft de organisatie heel goed neergezet, uh, hij eist heel veel discipline. Dus ja, de resultaten na de winstop zijn, uh, zijn super. Gabo Babos had een negatieve hoofdrol vanavond. De doelman van NAC ging met name. De doelman van NEC natuurlijk. Ging met name bij de eerste goal in de fout. En dat uitgerekend tegen de club waar hij volgend jaar speelt. Ja, het is natuurlijk de tragiek voor Gabor, precies in deze wedstrijd, dat hem dit overkomt. Ter verdediging moet ik aanvoeren dat als we aan de andere kant gewoon wat meer kwaliteit kunnen brengen in het afronden, dan kun je je ook een fout permitteren en dat het slimmielig was. Daar zijn we het wel snel over eens, denk ik. En dat was dus de trainer van NEC, Alex Pastoor, over zijn keeper. We gaan naar Iraklis tegen Groningen, dat werd 0-2. En ook daar vielen bij de goals naar rust. 0-1 Texera en 0-2 Bakuna uit een strafschop. Het was de derde achtereenvolgende zege voor Groningen. En het lijkt alsof het weer goed gaat sinds trainer Robert Maaskant heeft aangekondigd... dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt.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 63 punten uit 29 wedstrijden. Tweede is Vitesse, 61 uit 30. Derde is PSV, 60 uit 29. En vierde Feyenoord, 59 uit 29. En dan onderin, 14 en 15, RKC en AZ, 30 uit 29. Dan Roda, 27 uit 30. Dan VVV, 22 uit 30. En Willem II sluit de rij met 17 uit 29. En Willem II speelt morgen uit tegen Veen. Dat is een wedstrijd die al om half één is. Om half vijf natuurlijk de topper tussen PSV en Ajax. De nummer één en zeg maar twee. Hoewel Vitesse daar nou sinds vanavond met dat ene puntje iets tussen staat. Maar Vitesse heeft dus al een wedstrijd meer gespeeld. En om half drie zijn er ook twee wedstrijden AZFC Utrecht en... RKC tegen Feyenoord. Een wedstrijd waarin RKC zich definitief veilig wil spelen. En Feyenoord punten nodig heeft in de strijd om de landstitel. Het is ook een strijd tussen twee broertjes. Erwin en Ronald Koeman. En dat maakt het voor Erwin toch speciaal. Ja, ja tuurlijk. Het komt niet veel voor dat twee broers tegen elkaar spelen. Nee, maar jullie hebben het al zo vaak meegemaakt. Ja, nee, oké. Okay, voor ons is het... Ik denk het voor ons niet zo... Uh, we liggen er niet wakker van. Voor het publiek en pers is het een uh, mooie bijkomstigheid. Uh, maar voor ons... Uh, nee, oké... Okay, uh, als het aan mij ligt, dan drinken wij om uh, zondagmiddag om twee uur... nog met elkaar nog even een bakkie koffie. En dan, uh, en dan gaan we voetballen. Wat zegt vader Martin ervan, na al die jaren? Nou, die vindt het helemaal niks. Die, uh, die komt niet kijken. En, uh, maar die gaat ook nooit kijken bij, uh, bij duels uh, van ons. Ook als uh, Feyenoord tegen Groningen speelt. Zijn club dan uh, gaat hij ook niet kijken. Uh, hij houdt daar niet van. En uh, ik denk ook dat, uh, dat het niet goed is voor zijn hart. Dus uh, ik denk dat hij zondagmiddag wel uh, ergens met... Uh, met zijn vrouw ergens op de heide zitten om kop koffie te drinken. Maar hij vindt het gewoon vervelend dat jullie tegen elkaar moeten? Ja, vindt hij heel vervelend. En dan, uh... Maar dat is altijd geweest, al vanaf de eerste keer, uh, dat wij tegen elkaar voetbalden zelfs. Uh, dat vond hij helemaal niks. En, uh, hij is daar heel uh, strikt in. En, uh, dus ook zondag, uh, wat ik zeg, zit hij ergens denk ik uh, op de heide. Dan komt je broer. Jullie hebben allebei de punten nodig. Dus het wordt net gevecht. Ja, nou ja, dat zeker, tuurlijk. Uh, uh, okay, het is bekend, Feyenoord uh, kan nog steeds voor de titel gaan. En wij willen ons uh, rechtstreeks handhaven voor de Eredivisie. En wij hebben ook de punten nodig. Dus uh, nou, laat ze onderling uh, lekker vechten en uh, laten we er een uh, goede wedstrijd van maken. Met veel strijd en passie. En uh, okay, dan zien we aan het eind van de wedstrijd wel hoe het gelopen is. Kun je een uh, verlies van je broer makkelijker accepteren? Of is het veel erger? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik heb meer moeite met het feit als we... Uh, van Feyenoord verliezen, dus als RKC zijnde, ja. dan dat ik van mijn broer verlies. Ik heb uh, nog niet uh, gewonnen van mijn broer als trainer zijnde, dus uh, ook dat komt, een, dat komt een keer natuurlijk, komt dichterbij, dus de, laten we hopen dat het zondig is, maar nee, RKC als die verlies, dan heb ik daar meer pijn van dan als ik van mijn broer verlies. Je broer doet bij Feyenoord goed, jij was ook bij Feyenoord, waarom slaagt hij wel en jij niet, want jij hebt toen de handdoek gegooid. Nou, ik heb het twee jaar volgehouden en uh, ik denk dat de periode voor mij uh, in vergelijking met nu uh, totaal uh, anders is. Uh, als je weet wat voor periode ik daar zat, uh, ben ik een, uh, uh, heb ik me als trainer denk ik, uh, absoluut ontwikkeld. Ik heb uh, laten zien dat ik uh, onder druk kan presteren. Uh, het was een enorme, enorme ervaring voor mij om daar bij Feyenoord te werken in twee jaar tijd, waar eigenlijk alles verkeerd liep. Maar het heeft me wel gesterkt als mens en als trainer. Oké, en, uh, okay, en uh, natuurlijk de mogelijkheden die, uh, die er nu zijn... in vergelijking met toen, ja, die, die, die zijn veel. En dat zegt alles al, hè. Dus... Jouw broer werkt altijd aan de top. Het interesseert uh, volgens ons jou helemaal niets waar je werkt... als je het maar leuk vindt. Want ik, uh, jij gaat bijvoorbeeld ook gewoon een half jaar bij Eindhoven werken... omdat je dat leuk vindt. Nou ja, we zitten uh, karakterologisch uh, anders in elkaar... En, uh... Ja, kijk, mijn stelling is uh, je leeft maar één keer. En, uh, en als je om je heen kijkt ook uh, natuurlijk familie of uh, mensen die dichtbij je staan, uh, vrienden kennen ze. Als je dan hoort wat, uh, hoeveel mensen er ziek zijn op dit moment. Of die nog maar een aantal uh, weken of uh, maanden te leven hebben. Ja, dan denk ik van, uh, uh, uh, ik wil gewoon uh, mijn ding doen. En als je dat nou op, een, uh, op RKC niveau, final niveau... Of voetballen bij VV8 nog steeds. Ik vind het allemaal prima en, uh, en ik interesseer me er helemaal niks voor uh, hoe mensen daarover denken. Uh, laat mij lekker mijn gang gaan en uh, uh, ja, ik, ik voel me daar lekker bij. Je voelt nog, uh, dat wordt een probleem zondag. Ja, dat wordt een probleem, ja. Voor acht wordt het een probleem. Ja, want ja, ja, je bent er niet. Nee, ik ben er niet, nee. nee dus, uh, maar dat geeft niks. Uh, zo gaat het eigenlijk al een jaar of tien. Dus, uh, maar oké, okay, voor mij uiteraard uh, RKC Feyenoord is de uh, wedstrijd uh, van de waarheid uh, zondag. En dus, uh, voor ons ook. Dus uh, ik vind het wel mooi. Is veel publiek, uh, veel aandacht voor die wedstrijd. Dus dat is geweldig. En dat zei Erwin Koeman tegen Rob Fleur. Sisters, Want uh, we gaan nog even terug naar ADO Den Haag tegen FC Twente. Geëindigd in 1-3. Filip Koker praat na met de trainer van FC Twente, Alfred Schreuder. Dat jullie vanavond voetballend de beste ploeg waren, zal niemand betwijfelen. Maar heb je hem nog geknepen? Of jullie hem ook zouden winnen? Uh, uiteindelijk dat we na de tweede, of na rust die goed begonnen vond ik... Uh, was het denk ik toch wachten dat we die wedstrijd zouden winnen. Ik had het gevoel dat we eerst zelf machtig waren. Op, uh, op dat ene moment na, denk ik, vijf, vijf minuten voor rust... Waren we niet scherp en werden we wat arrogant. Ik denk dat we het tweede alweer gecontroleerd hebben. En dan denk ik dat, uiteindelijk dat we uiteindelijk dik verdiend gewonnen hebben. Arrogant zeg je. Waar komt dat vandaan? Ja goed, je ziet dat je zoveel beter bent aan de bal. En dat, dat, dat voelden de spelers ook. We hadden continu de bal. Ik denk dat ADO niet echt aankwam en uh, het positiespel was bij vlagen uitstekend. We wisten steeds de vrije man te vinden en we bleven ook goed van kant wisselen. En, uh, nou ja, goed. Dan zie je dat het uh, is logisch is dat het dan te makkelijk kan worden. En dat is een valkuil voor dit team en daar moeten we voor oppassen. Bij sommige momenten leek deze wedstrijd een beetje uit de hand te lopen. Had jij dat idee ook? Nou, niet vanuit onze kant. Nou, neem bijvoorbeeld de, de eerste goal. Zeg jij duidelijk dat er spelers voor jullie buiten het spel stonden bij die treffen? Ik heb dat niet gezien. Bij de van onszelf heb ik niet gezien. Hoor. Ik heb de goal nog niet teruggezien. En bij de goal van uh, Ado waren flink veel protesten van jullie na een overtreding van Meijers? Op uh, Cutierrez, ja, dat leek een overtreding. Maar nogmaals, uh, als hij niet gefloten hebt, moet je gewoon doorgaan. Hebben jullie geen problemen met de leiding vandaag? Nee, ik denk dat, uh, ik denk dat wij geen probleem mee hebben gehad. Nou ja, dat zegt misschien ook wat over het resultaat en over de manier waarop jullie in het veld staan. Nee, ik denk dat wij ons moeten focussen op onszelf en uh, niet met andere dingen bezig zijn. Het enige, denk ik, wat uh, een discussiepunt zou kunnen zijn, is misschien de rode kaart. Wat, uh, denk ik, niet terecht was. Uh, die tackle leek op de bal, van mijn kant gezien. Maar voor de rest hebben wij geen problemen met de scheidsrechter. gehad. Nou ja, koester dat. <laughs> nou, is het wel zo dat jullie ontzettend veel kansen kunnen creëren, maar nog steeds relatief weinig scoren. En een invaller moet dan bij jullie uh, de beslissing gaan forceren. Ja, maar een inval is op dat moment gewoon een van de elf. En we hebben vandaag drie keer gescoord. En vorige week twee keer volgens mij. Dus dat uh, is prima. Wat heb je tegen Boulikine gezegd voordat hij het veld in ging? Succes. Was dat het enige? Ja, ja, tuurlijk. Nou, nee, je, je wens iedere speler succes. En dat heeft hij uitstekend gedaan natuurlijk. Dat heeft hij zeker gedaan. Wat is nu het doel? Uh, je gaat nu af op de play-offs. Is het alleen nog zaak om de spelers daarvoor scherp te houden? Ja, tuurlijk. Je moet weer richting volgende week werken. En dat begint vanaf morgen zijn we weer op de club. En uh, dan moeten we de hele week weer mee bezig zijn om de volgende wedstrijd te winnen. En daar gaat het om. En je moet je systeem steeds beter gaan uitvoeren. En dan moeten we bovenop zitten. Het gaat wel met de week nu weer lekkerder, hè, met jullie? Nou ah ja, goed, zo'n 3-1 overwinning dat, bij ADO, dat helpt natuurlijk wel. En eh, na de rode kaart eh, hebben we nog even moeilijk gehad... Hè, om, om te, om te, omdat de ruimtes klein werden. En dan hebben we een extra spits gebracht en de middenveld eraf gehad... en eh, via de zijkanten blijven spelen, en dat hebben we goed gedaan. Alfred Schreuder, de trainer van FC Twente, dat met 3-1 won... uit in Den Haag bij ADO. Sliedrecht is volleybal landskampioen bij de vrouwen... en heeft daarmee de titel geprolongeerd. Dat gebeurde na een 3-0-zege op Dynamo Apeldoorn. Formule 1-coureur Lewis Hamilton start morgen vanaf de eerste rij... bij de Grote Prijs van China. Hij beleefde in de kwalificatie Kimi Raikkonen en Fernando Alonso voor. Guido van der Garde zet op het circuit van Shanghai de 22e tijd neer. Bij de start staat hij wel een plaatsje op... omdat Mark Webber is bestraft en op de laatste plaats moet beginnen. Golfer Tiger Woods is ontsnapt aan disqualificatie op de Masters van Augusta. De Amerikaan mag doorspelen, maar moet wel met twee extra slagen beginnen aan de derde ronde. De viervoudig winnaar kreeg die straf voor zijn fout op de vijftiende hol. Woods overtrad daar de regels door een strafbal niet vanaf de juiste plaats te slaan. En de Los Angeles Lakers kunnen dit seizoen waarschijnlijk geen beroep meer doen op speler Kobe Bryant. De Amerikaanse basketballer raakte in de wedstrijd tegen Golden State Warriors zwaar geblesseerd. Gevreesd wordt voor een gescheurde Achillespees. De Lakers wonnen wel, 118 100 Einde van deze NOS Langs de Lijn. Twan en Tom zitten hier morgenmiddag om 2 uur voor de volgende. Met onder andere PSV Ajax. En Max van Wezel doet zo met het oog op morgen. Nog een prettige avond. Foto zoekt familie. De Goobeng Boulevard. Dat herken ik. Sterker nog.